deze kindregelingen zijn, bij, zijn daarbij in beeld. Kamp denkt niet dat door de maatregelen moeders veel vaker thuis zullen blijven om voor de kinderen te zorgen. Op het Stanislas College van de, aan de Henriette Roland Holstlaan in Rijswijk is een gewonde gevallen bij een steekpartij. Het is nog niet bekend of het om een jongen of een meisje gaat. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Gevangenispersoneel kan voortaan bij een meldpunt terecht... met klachten over de Arbeidstijdenwet. Op die manier wil vakbond Abfacabo FNV beter zicht krijgen... op de werkomstandigheden en de hoge werkdruk verminderen. Door bezuinigingen en reorganisaties... heeft gevangenispersoneel meer taken gekregen. Volgens de vakbond blijkt uit onderzoek... dat twee derde van de werknemers de werkdruk veel te hoog vindt. Wij hebben met het onderzoek niet echt heel goed zicht gekregen... op wat nu precies de problemen zijn. Dus daarom openen we nu een meldpunt waarbij we iedereen oproepen om die problemen ook te melden, met als doel om vervolgens afspraken met de werkgever te kunnen maken om die problemen ook op te lossen en om de werk te, te verminderen. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel gevangenismedewerkers agressie en geweld als normaal beschouwen. De bond noemt dat schokkend en zegt dat er een cultuurverandering nodig is.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 vijf voor 9 bij de VPRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Groetke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur een reportage over islamlessen. Want horen die thuis op een openbare school? En straks gaat Sander de Kramer in onze dagelijkse opinie-rubriek... een appeltje schillen. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Waar ga je het over hebben? Nou, over een actie van de Nationale Postcode Loterij. Die je namelijk met fietsen. En uh, bij mij in de buurt zijn twee kleine dorpjes... goudzwaard en Oudekerk aan de IJssel. Daar zijn uh, prijzen gevallen. En dan krijgen mensen krijgen per lot een fiets. Uh -huh. Waardoor dus bijvoorbeeld goudzwaard met 2000 inwoners... nu 600 identieke fietsen heeft. Wat ontzettend veel problemen oplevert. En het lijkt inderdaad heel lachwekkend... maar uh, de lokale middenstand... gaan massaal naar de knoppen in dit soort dorpjes. Dus ik wil naar de Nationale Postcode Loterij graag... over aan de tand voelen. Oké, okay, dat gaan we straks doen. Maar eerst islamlessen. Want wat leren kinderen eigenlijk op de Koranlessen in moskeeën? Wat gebeurt er eigenlijk? Dat is niet altijd helemaal duidelijk. En daarom leken islamlessen op openbare scholen een alternatief. Maar die islamlessen komen slecht van de grond, blijkt uit nieuwe cijfers. Verslaggever Matthea Vrij maakte zo'n les mee. De verschillende kleurtjes verf die maken er een vrolijke boel van. In wat verder een wat verouderd gebouw is in Rotterdam Overschie. Oké, goedemiddag allemaal. Op deze school is het zo dat de meeste kinderen uit de klas islamles volgen. En de meeste kinderen zijn ook islamitisch. En als de ouders toestemming geven, dan kunnen ze op maandag de islamles volgen. De islamles die wordt uh, verzorgd door juf Hulja. In het uh, wit-grijs gekleed vandaag met een uh, roze hoofddoek. Vandaag gaan we het hebben over een andere godsdienst in de wereld. Uh, wij gaan het vandaag hebben over het christendom. Wie kan daar maar iets over vertellen? Ik weet niks. Ik weet niks, oké. Okay. Moslims, de moslims die gaan vrijdag hè, naar de moskee. En wat doen de christenen? Zij gaan de zondag naar de kerk. Nou, dat is verrassend, want het gaat over het christendom in deze islamles. maar Eigenlijk over overeenkomsten en verschillen tussen christendom en islam. Ibrahim Spalburg is van Spior. Dat is het uh, orgaan dat landelijk de islamlessen verzorgt. Waar wij op stressen is dat de islam een van de vele godsdiensten is in onze samenleving, dat je als moslim goed moet gedragen in de samenleving. Een, een goede moslim die gedraagt zich netjes en die haalt geen rotzooi uit... en die loopt niet mensen lastig te vallen. Nou, al dat soort zaken moeten aan de orde komen. En we denken dat dat juist een positief effect zal hebben voor de samenleving. Zijn deze lessen een buffer tegen een radicale versie van de islam? een manier om te laten zien, nee, wij zijn hier in Nederland... en hier zijn we gematigd. Ja, dat zou je zo kunnen, kunnen interpreteren. Hoe is Jezus nou geboren en wie is Jezus? Dat heb jij al gezegd. Shema, kun je het voor ons herhalen? Jezus is, um, is profeet Isa. En voor de christenen? Een um, prof een um, god. Ja, <laughs> dat wou ik net zeggen... Wat is het verschil tussen de islamles op de openbare school, zoals jij die geeft, en de islamles in de moskee. Kinderen hebben vaak te maken met vragen: van uh, wie zal ik nou uitnodigen voor mijn verjaardagsfeestje? Of uh, zal ik aan mijn moeder vertellen dat ik wel de vaas heb gebroken, of zal ik de schuld geven aan mijn zusje. Dus ook kinderen uh, hebben te maken met dilemma's. En uh, tijdens de islamlessen kunnen de leerlingen proberen om deze vragen onder woorden te brengen. En uh, de leerlingen kunnen ook hun horizon verbreden. Ze leren hoe ook hoe het is bij andere religies. Tijdens de lessen in de moskee bijvoorbeeld leren ze heel veel de Arabische letters. Dat, dat doen we niet op de, op de scholen. Weet jij of leerlingen in uit de klas ook in het weekend naar de moskee gaan voor uh, koranlessen? Ik wil van jullie weten, ik wil vingers zien. Wie van jullie gaat in het weekend, de zaterdag of zondag of allebei de dagen naar de moskee? vingers. Dus ik zie daar één vinger, twee, drie, vier vingers van de tien. Ga je wel eens naar de moskee? Nou, voor, voor islamles in de moskee? Um, ja. En hoe vind je dat? Um, makkelijk. Um, dat je bij de moskee um, alleen maar... Uh, Weinig dingen uh, lezen uh, en bij school veel meer. Daar leren we soms ook uh, Marokkaanse letters. En soms moeten we ook dingen lezen in het Arabisch. Praten jullie thuis Arabisch? Ja. Of praten jullie nog weer een andere taal misschien? Berbisch Je hebt een hele gigantische grote groep kinderen die in de weekenden allerlei kinderactiviteiten bezoekt bij moskeeën, bij verenigingen, noem maar op. Hoeveel hier in Rotterdam overigens? Iets van 5000 kinderen praten we over. Dus wij spannen ons ook in om de lesgevenden binnen die circuits... om die ook wat, uh, behoorlijk wat bagage mee te geven... op het gebied van pedagogiek en didactiek. Want daar schort het nu nog wel eens aan, hè? Ja. Ja, en ook omdat men daar juist ook zeg maar, materialen gebruikt... die eigenlijk uh, niet geschikt zijn om te gebruiken in de Nederlandse samenleving. Hè? Iemand als Ahmed Marcoush, uh, inmiddels PvdA-kamerlid, uh, heeft gezegd... Uh, jongens, wat binnen die moskeeën gebeurt is niet altijd even didactisch uh, verstandig. Ja. Uh, laten we een alternatief bieden. Dat is de islamlis op de openbare school. En dan krijg je natuurlijk het idee dat het een concurreert met het ander... Het zal nooit echt een alternatief zijn. Omdat inhoudelijk heb je ze ook de, de, de, de lessen in de moskee nodig. Als het om de praktijk gaat, hè, het lezen, lezen van de Koran, het reciteren daarvan. Dat zijn dingen die eigenlijk te religieus gebonden zijn... om ze binnen het openbare circuit te, te exploiteren. Maria is Meriem. Voor de moslims dat Meriem. En uh, op een dag kwam er een engel... En die engel had God gestuurd. En de engel zei tegen Maria. dat ze een zoon zou krijgen. En dat zou dus zijn: de zoon van God. Zij mocht dus de zoon Er waren verwachtingen vanaf september 2009. dat er heel veel islamlessen zouden komen op openbare scholen. Ja, dat groeit heel, heel langzaam. Sommige scholen die houden ook een beetje af, moet ik zeggen. Die zijn bang dat het woord islam. dat brengt al zoveel teweeg. Begrijpt u tenminste een deel van de seculiere directeuren... dat ze zeggen, nee, nee, nee, wij willen dit juist buiten de deur houden. Wij zijn hier neutraal op school. Ja, nou ja, we moeten natuurlijk ook pragmatisch werken. Kijk, als jij op een school zit waarbij... Uh, zit er op zo'n school 60 tot 70 procent moslimkinderen. Hun identiteit, ja, die, die valt bijna tussen wallen en schip. Dus ik zie niet het negatieve er niet van in dat die kinderen in ieder geval met trots kunnen zeggen... oké, okay, op mijn school neem men toch de moeite... Eh, om iets te vertellen over mijn geloof. Iets wat uh, kan bijdragen aan een uh, goed gedrag. En daar komt een nieuwe klas aan. Goedemiddag allemaal, assalamu alaikum. Vandaag gaan we het hebben over het christendom. Ik zie daar een applaus, ik zie daar een vraag van Hoezo? Twee verschillende reacties krijg ik. Dat wil ik graag horen. Dat uh, was juf Julia Jajlak op de Daltonschool in Overschie. Ik praat verder uh, met uh, directeur Wim Ponsen van de Amsterdamse Rue Paré Basisschool. Goedemiddag, meneer Ponsen. Goedemiddag. Hoe is dat bij u op school? Met de islamlessen, worden die gegeven? Nee, bij mij op school worden nog geen islamlessen gegeven. We zaten er dicht tegenaan, een jaar of twee geleden, toen Ahmed Marcoes de knop in het onderhok gooide. Maar het is nooit echt van de grond gekomen. Nee, er heeft wel een onderzoek plaatsgevonden onder ouders in deze omgeving... waarin onderzocht is wat de behoefte is. En ouders ook verteld is dat er de mogelijkheid is om dit aan scholen te vragen. Maar ook bij ouders is daar verder geen... Uh, heeft dat verder geen gevolg, uh, vervolg gekregen. Nee. En u, heeft, u bent directeur van een school waar wel heel veel kinderen op zitten... die uh, de islam als godsdienst hebben. Uh, ja. Maar u zegt van ja, bij die ouders is die vraag niet gekomen. Is, dat, is het uh, pas op het moment dat ouders erom vragen... dat u als school dat ook aan gaat bieden? Werkt het op die manier? Um... Uh, dat, dat, dat, die, die vraagt iets te kort door de bocht. Wij bieden natuurlijk een, een ongelooflijk intensief en breed programma aan... om onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden. Op een in eerste instantie vervolgonderwijs en vervolgens natuurlijk op de maatschappij. Uh, uh, daar zijn we heel erg druk mee, daar stoppen we heel erg veel tijd en energie in. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste wat we die kinderen willen bieden. Albert ja. uh, uh, Makoush noemt twee belangrijke zaken als het gaat over islamlessen. En uh, dat gaat over het identiteitsprobleem waar kinderen in zitten en dat onderschrijf ik. En op de tweede plaats niet de didactische problemen van de Koranscholen, maar de pedagogische problemen van de Koranscholen. En die zou ik heel erg graag wegnemen. Dus als mij de vraag gesteld wordt of ik daar mee wil werken, ja van harte. Ja. Uh, als dan echt die lessen bij in het weekend op de Koranscholen gewoon doorgaan, dan, uh, dan schiet ik mijn doel voorbij. Dan belast ik kinderen eigenlijk nog meer, terwijl ik ze dus... Gezichter veel belasten om zich maximaal te ontwikkelen. Ja, Achim aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Markkoes. Ja, goedemiddag. U was destijds degene die ervoor heeft gepleit om dat onderwijs, die islamlessen, te verplaatsen van de moskee naar de openbare school. Zodat je meer zicht hebt ook op wat daar gebeurt. We horen net meneer Polsen zeggen van de Amsterdamse Rue Paris school dat dat niet zo werkt. Dat die lessen op zo'n Koranschool doorgaan en dat ook de ouders van de kinderen op zijn school in ieder geval niet vragen aan om lessen op school zelf. Is uw plan niet helemaal gelukt? Nou ja, kijk, waar het om gaat is dat we... Uh, in de wet uh, is die mogelijkheid er om uh, die godsdienstlessen uh, te geven. Uiteindelijk is het uh, inderdaad aan de ouders om het initiatief te nemen. Daar hebben ze toen ook uh, op gewezen. De, die behoefte is uh, duidelijk aanwezig. getuigen uh, inderdaad ook uh, die, die, die weekendlessen. Maar wat je ziet is dat het voor uh, besturen van het openbaar onderwijs... heel erg moeilijk en onwennig is om daar... Uh, nou ja, het is eigenlijk bijna onbespreekbaar om die mogelijkheid ook aan ouders uh, uh, voor te leggen en, en, uh, en daar ook in constructief mee te werken. Uh, er is toch wel heel erg een sfeer van het openbaar onderwijs moet religievrij blijven. Hm. Maar ik proef bij meneer Ponsen, ik spreek even voor u meneer Ponsen, u heeft het wel geprobeerd, toch? Jazeker, en ik heb ook een aanbod gedaan uh, om na schooltijd uh, uh, onder een aantal voorwaarden die islamlessen te organiseren. Mm -hmm. Dat aanbod staat uh, nog steeds. Ja, dus, dus ik min... heb daar aan alle kanten uh, in meegewerkt. En ja. mijn bestuur wilde daar graag met de stads over praten. Ja. Een vraag die wel speelde is: moet je dat nu alleen in het West doen of moet je dat misschien Amsterdam Breed doen? Moet je dat geïsoleerd doen of moet je het, uh, of moet je het uh, er een totaal aanbod van maken? En een vraag die speelt is, met Ahmed die gaf terecht aan de problemen van de Koranlessen in het vertrek. Lossen we dat probleem nu op? Op ja. deze, ...doordat wij een, een aanbod gaan verzorgen. Niet dus. Nee. Meneer We ja, hebben, ja. hebben de ouders behoefte aan, uh, aan die, die scholing... In, ...in het reciteren van de Koran in het Arabisch. En dat gaan wij uh, onze kinderen niet bieden. Nee. Meneer Marcouche, u zegt van ja, de scholen moeten meewerken... ...maar dat, wat meneer Pons net zegt, het feit dat de ouders toch ook... ...die kinderen nog altijd naar die Koranscholen sturen, dat is toch ook een punt. Wat, nee. moet, er nu, wat moet er nu gaan veranderen de komende tijd? En ja, dat ben ik ook met Wim Ponsen eens. Kijk, ik, ik vind, je moet niet het aanbod wat in de moskee aangeboden wordt in, in de school gaan zien te aanbieden. Maar waar het om gaat is dat je in zo'n openbare school zo'n kind centraal stelt... en constateert dat er behoefte is aan die religieuze vorming... en dat de wet de ruimte biedt om die faciliteiten te bieden. Ja, in Rotterdam is daar goede voorbeelden mee. Nou ja, het is, als het nu niet gerealiseerd is, dan het is, het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van ouders... om ervoor te zorgen dat hun kinderen in, in goede pedagogische onderwijs onderwijskundige omgeving uh, hun ontwikkeling kunnen doormaken. Mm -hmm. Maar het is wel van belang, ook uh, voor de openbare scholen, uh, ook voor de samenleving, om uh, nou ja, dat gesprek erover te voeren en, en de mogelijkheden te verkennen om te komen tot een concept die goed is voor de ontwikkeling van kinderen, want dat moet centraal staan. Ja, maar het, het lijkt niet heel erg te werken op dit moment. Het, het was uw voorstel, dus toch een beetje uw kindje, kun je zeggen. Wat gaat u nou doen om te zorgen dat het, <lacht> het toch wat beter gaat lopen? Nou ja, ik... Ik, ik denk dat het vooral aan, aan de ouders is om, uh, en dat, dat is wat ik Wim Pons ook uh, hoor zeggen, is om die verantwoordelijkheid uh, te nemen. Uh, kijk, voor mij was het als stadsdeelbestuurder, uh, uh, nou ja, vanuit mijn verantwoordelijkheid uh, om erop te wijzen dat die mogelijkheden er zijn. Ik vind dat we ook moeten, uh, moeten bevechten dat onze kinderen niet in slechte onderwijskundige, pedagogische omstandigheden worden gebracht. Of het nou uh, in onderwijslokaaltjes is of, of, of, onder, of in andere lokalen, het gaat erom dat je kinderen... ...het beste ja. perspectief geeft om ze op een positieve ja. manier ook met hun religiositeit te ontwikkelen. Ja, dat zegt u ook wel, maar het blijkt nu, en dat zegt meneer Ponsen ook, en dat hoorden we ook in de reportage... ...dat die ouders die kinderen wel naar die slechte lokaaltjes blijven sturen en naar dat onderwijs wat niet doorzichtig is. Dus waar gaat het ja. dan fout? Omdat, er, omdat het bij heel veel ouders vaak nou ja, deze mogelijkheid niet bekend is. En inderdaad, er zit daar ook een concurrentieslag met moskeeën. Want moskeeën willen die kinderen dus niet kwijt. Dus je zult daar ook die concurrentie aan moeten. Maar er zijn tegelijkertijd wel heel veel ouders die dat heel graag zouden willen. En natuurlijk zullen jullie niet alle ouders bereiken, maar dan is het, is het alternatief ook daar. Daar kun je ook ouders veel steviger aanspreken om op het moment dat ze hun kinderen in, in omstandigheden brengen, waar bijvoorbeeld dat onder waar het klimaat niet goed is, ook voor het regulier onderwijs niet goed is, uh, om dat uh, anders te doen. En nu is die mogelijkheid er gewoon niet. Nee. Meneer Polsen, ziet u nog mogelijkheden. U zei het staat nog open, de mogelijkheid. Heeft u het idee dat dat misschien dan toch op een gegeven moment wel gaat lopen, die, die islamlessen bij u op school? Ik sta ervoor open, nog steeds. Uh, ik moet daarover natuurlijk blijven communiceren met mijn bestuur. Dat mag duidelijk zijn. En een eerste interessante stap zou kunnen zijn, een uitwisseling van docenten uh, in die zin... ...dat de, de docenten die de Koranscholen lesgeven, dat die eens bij ons komen kijken en dat wij eens daar komen kijken. Zodat we op die manier een beetje verbinding met elkaar krijgen rondom lesgeven. En, en, en wat voor kinderen belangrijk is. Lijkt me een goed plan, heb ik voorgesteld, heb ik ook aan de imam voorgesteld. En helaas is dat niet van de grond uh, nee. gekomen. Nee. Maar ik sta nog steeds open voor dat soort uh, ontwikkelingen. Meneer ja. Markoes, wat is uw volgende stap? Nou, ik, uh, kijk, ik, daar waar het aan de orde komt, zal ik het uh, blijven bepleiten dat die mogelijkheden er zijn. Ik vind dat nog steeds het meest ideale voor de ontwikkeling van kinderen. Maar nogmaals, ik vind de verantwoordelijkheid van de ouders uh, om uh, gebruik te maken van, uh, nou ja, van de wettelijke mogelijkheid om het uh, ook binnen het openbaar onderwijs uh, te organiseren. En het is denk ik ook een uitdaging voor het openbaar onderwijs om klimaat te scheppen waarin deze kinderen en alle kinderen, dus ook religieuze kinderen of ze nou uh, moslim, joods of christelijk zijn, om zich ook binnen het openbaar onderwijs thuis te voelen. En, en, en daar ligt ook een uitdaging in vind ik bij het openbare onderwijs om dat te doen. En ik weet dat het heel moeilijk is voor het openbaar onderwijs, omdat ze zich uh, liever heel erg a, religieus uh, manifesteren. Maar dat past volgens mij niet bij de gedachte van het openbaar onderwijs. Het openbaar onderwijs moet juist een plek geven aan ieder individu, ieder kind met zijn zijn, dus ook met zijn religieusiteit. Oké, okay. helder meneer Marcouch, we zullen afwachten of uh, het afwachten wat u gaat doen en het oproepen van de schoolbesturen ook werkelijk uh, gaat uh, resulteren in meer islamlessen op openbare scholen. Dank u wel, Ahmed Marcouch, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En ook dank aan Wim Ponsen van de Amsterdamse Paré Basisschool. Heel graag gedaan. Goedemiddag. Wie er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Sander de Kamer. Ik laat je zo aan het woord, Sander, maar laten we even naar een fragment luisteren. We zijn er heel erg blij mee. Ik was nodig aan een nieuwe fiets toe, want ik had hem nog van mijn schooltijd. Dus dan is het wel eens nodig, hè? Ja, ik vind het een mooie degelijke fiets. Nou, hij ziet er leuk uit, met leuke kleurtjes. Ja, Sander, mensen helemaal blij met de fiets. Leg eens even uit, waar hebben we het over? Sommigen zijn heel blij. Nou, de Nationale Postcode Loterij heeft een actie. Die delen fietsen uit. En... Uh... Nou, dat is hartstikke leuk. Mensen hebben een lot en uh, dat valt dan in de buurt. En ze krijgen daar een fiets voor. Maar heel veel mensen hebben meerdere loten. En wat een nadeel is, is dat de Postcode Loterij ook die fietsen uitdeelt... in kleine dorpjes vaak. Zoals laatst is gebeurd bij mij in de buurt. Goudswaard, 2000 inwoners. Daar zijn 600 fietsen uitgedeeld. Uh -huh. En in Oudekerk aan de IJssel, ook al zo'n klein dorpje... Daar, die is inmiddels ook bezaaid met fietsen. Waarbij de lokale middenstand, de fietsenwinkels... die zitten met de handen in het haar. Die zeggen van ja, we kunnen de deur wel sluiten. We zijn op de fles En er komen Natuurlijk veel meer bijkomende problemen bij. Want sommige mensen die hebben een klein huisje en hebben acht van die fietsen in de achtertuin staan. <laughs> en dan denk ik, jongens, dit is toch niet van deze tijd. Waarom doet de Postcode Loterij dit? Nou, dat gaan we gewoon eens even vragen aan de Postcode Loterij. Goedemiddag, Selma Hetaria van de Postcode Loterij. Goedemiddag. Ja, fietsen deelt u uit als mensen als de, de prijs valt. Eén een, een fiets per lot. En zo ja. de Kamer vraagt zich af of u uw, uw doel niet een beetje voorbuit, voorbij schiet. We nou, wij hebben sinds uh, 2009 inderdaad uh, de fietsprijs. Uh, bijna iedere maand uh, valt weer ergens op een uh, wijkcode in Nederland. en winnen uh, de hele wijk uh, een fiets per, uh, per lot. En uh, ja, het is een uh, groene prijs, die past bij ons. Uh, wij steunen organisaties op het gebied van mensen, natuur en fiets is gezond. Spaart het milieu en uh, bovendien winnen hele wijk een fiets. En uh, is dat een goede reden om, uh, om er samen op uit te gaan? Mm -hmm. uh, sommige mensen die spelen inderdaad mee met uh, meerdere loten. En dan uh, is het ook wel zo eerlijk dat ze meerdere prijzen winnen. Nou, wij snappen ook wel dat mensen op acht of elf fietsen niet, niet zitten te wachten. Dus uh, als mensen meer dan vijf loten hebben... dan uh, ontvangen ze daarna uh, een, geldprijs van, uh, een geldbedrag van 450 euro per, uh, per fiets. En uh, we hebben dat sinds de maartrekking omlaag gebracht... naar, uh, naar maximaal uitkeren van drie fietsen. Uh -huh. En daarna krijgen, krijgen de mensen ja, ook de mogelijkheid om het in geld uitgekeerd okay. te krijgen. Nou, nou, schat schat de, ja, het gaat in elk geval de goede kant op. Maar die, die, die winkelier in Oudekerk aan de IJssel, die gaat op de fles, zegt hij. Nou, Hebben jullie voorzien, daar ook mee gesproken? Want het is, het is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden om zoveel fietsen uit te delen. Ja. Wat moet nou een dorpje met 2000 inwoners met 600 fietsen? Ziet u ze staan bij de, bij de buurtsupermarkt. Mm. Welke fiets is van wie? Ja, vind, vind je eigen fiets, maar eens terug dan. Ja, precies. Ja. Maar van nee, ja die, die, die reactie van die fietshandelaar die kunnen we ons goed, uh, goed voorstellen. Anderzijds zien we ook dat fietshandelaren juist hierop inspelen... omdat er in zo'n wijk heel veel dezelfde fietsen uh, komen. Uh, hoe, hoe speelt hij daarop in dan? Nou ja, door accessoires aan te bieden die die fiets uh, personaliseren... zoals een mand voorop of een extra ja, slot Maar daar gaat hij niet van rondkomen. Een, fiets, een fietswinkelier, zeker in die kleine dorpjes... die leven van uh, oma Toon die een fiets komt halen... tante Truus die een fiets komt halen. En jullie hebben letterlijk en figuurlijk die mensen in de wielen gereden. Die mensen ja. gaan op de fles. In zulke dorpjes. Want iedereen heeft, heeft voor de komende jaren... of misschien wel voor de komende tien jaar... een gloednieuwe fiets staan. En, om, en ze hebben er zes, sommigen hebben er zes in de achtertuin staan. Ja. Nou vanwege de grote omvang van deze prijs... Uh, hebben we besloten om met Halvoort samen te werken. In twee jaar tijd zijn er meer dan 55.000 fietsen uit, uh, uitgereikt. Nou ja, wat u net al zei... soms honderden, maar soms ook duizenden winnaars in een, uh, in een wijk. Ja, maar wat moeten, die, wat moeten al die mensen nou met een identieke fiets... Nou ja, het is eerlijk gezegd wel een van onze populairste prijzen. Mensen zijn over het algemeen heel erg blij met, uh, met zo'n fiets. Ze winnen er één of twee. En als ze er genoeg hebben, dan zien we ook dat ze ze uitdelen aan uh, familie of vrienden of aan het goede doel. En ja, vanwege die omvang wat ik net al zei. Uh, ja, staat er echt een, moet je je voorstellen dat er een hele tent staat. En dat er een team van Halvoort fulltime bezig is om al die fietsen uit te, te reiken. Uh, soms al een week, uh, week lang. En dat is... Uh, uh, ja, voor ons helaas gewoon niet uh, te organiseren nee. met, uh, met lokale fietshandelaren. Nee, mevrouw mevrouw Italië, heeft u overwogen om, om, om die prijs misschien toch te veranderen? Nou ja, we zijn wel constant bezig. We willen natuurlijk vooral dat mensen blij worden van de prijs. En daarom hebben we ook besloten om in plaats van uh, de grens te leggen bij vijf fietsen uit te keren, die naar beneden te brengen, naar drie, uh, naar drie uit te keren. Uh, ja, het winnen van een prijs is, moet natuurlijk eigenlijk gewoon iets leuks zijn bij een loterij. En niet ja. iets waar Nee, waar nee want S Sander, Sander wordt er niet blij van, geloof ik, hè Sander? Nou ja, als ik zal allemaal voorbij zie komen. Of, of wil jij eigenlijk ook zo'n fiets? Nee, nee, nee. nee. Oh. Ik ben allergisch geworden voor die fiets. Hoe goed die en hoe mooi en hoe solide die ook is. Ik ben allergisch geworden voor deze fiets. Maar ik snap gewoon niet in deze tijd dat je mensen. Hè, jullie hebben het dan nu een beetje aangepast op beleid, daar ben ik blij om. Maar dat je mensen zeven fietsen gaat uitdelen. Wat moet nou iemand? Wat, wat moet iemand nou met zeven fietsen? Geef ze een prijs om mensen op zitten te wachten. Ja. Ja, sowieso hebben we altijd al de grens bij vijf, bij vijf gelegd, dus mensen met zeven fietsen die je... Ja, was er was er een beetje, man die ook twee loten had en dan kregen ze alsnog onderling. in hetzelfde gezin ja. zoveel fietsen. Ja. Dus ja, maar, heb je alsnog zeven fietsen ja. in je thuis staan. U, u, u zegt mevrouw Itari, we hebben het al aangepast, overweegt u ook om op een gegeven moment ermee te stoppen met deze prijs en gewoon eens een keer wat anders gaan doen? Nou ja, we horen nu de, de negatieve verhalen, maar over het algemeen zijn mensen gewoon ontzettend blij met deze prijs. En uh, ja, we, we fietsen er met heel veel plezier op en zijn ze heel blij dat ze hem winnen. Dus dan, ja, de, de keer zeiden ze ook alweer dat er heel veel mensen heel erg blij van worden. Ja. Dus uh, voorlopig gaat hij er bij ons niet uh, nee. uit. We nee, nou, gaat... moeten toch eens even gaan praten met uh, de fietsen, fietsenhandelaar van Goudswaard en van uh, Oudekerk aan de IJssel. Want uh, die zijn totaal niet blij met de actie. Nee, want mevrouw Hetarië, is dat niet nog een, een oplossing dat u ook meer met lokaal... Alle fietshandelaren gaat samenwerken om te voorkomen dat die inderdaad hun handel zien verdwijnen voor de komende jaren. Ja, nou ja het, het, het, het probleem is dat het zo'n ontzettend grote prijs is. Dus die je echt in, in honderden tot duizenden in een wijk kan, kan vallen. Uh, dat we daar echt uh, een samenwerking hebben met Halvers... die daar een team voor heeft. Die eigenlijk alleen maar bezig is om het hele land rond te rijden... met een vrachtwagen en een tent die ze overal op kunnen zetten... om die fietsen uh, daadwerkelijk uit te leveren. Uh, en ja dat is voor ons ja, ook de enige manier waarop we zo'n grote prijs... door het hele land kunnen uitkeren. En maar... met lokale fietshandelaren is dat gewoon veel veel lastiger uh, om te allemaal om te, om te, om te, te organiseren. Maar er gaat toch geen belletje bij jullie rinkelen? Uh, op het moment dat je zoveel fietsen gaat uitdelen in zo'n klein dorpje... dan gaat er geen belletje bij jullie rinkelen van... nou, dit zou ook wel eens mis kunnen gaan. Je zou ja, ook, kijk, ook wel eens we wat, wat, wat te... kunnen verzieken... in plaats van alleen maar blij gezicht te maken. Hij valt in dorpjes, hij valt ook in steden. We hebben natuurlijk nooit invloed op, op welke wijkcode die precies uh, valt. Nee, dat is nee. een ander onderwerp, geen Sander. Invloed op. <laughs> <laughs> en uh, nou ja, wat ik ook al zei, er zijn ook fietsenhandelaren die we hebben gezien... die hier dus echt juist uh, zelf advertenties voor gaan ontwikkelen. Ja, ze moeten uh, wat. Bij pas, bij passende ja. Er zijn allerlei accessoires die er ook alweer weer, weer, weer kansen in uh, okay. zien. Nou, jullie komen weer, niet nader tot elkaar, Sander. Ga jij op je fiets zomaar weer vanuit je studio... Rotterdam naar huis, maar niet een postcode loterijfiets. Dat begrijp ik. Hartelijk dank voor je appeltje. En ook dank aan Selma Hetaria van de postcode loterij. Brengt ons aan het einde van deze uitzending van Dit is de Dag. Kijkt u vooral nog even op onze website www.ditistedag.nu kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. Zometeen na het nieuws van half vier. De villa van de VPRO. Tessel Blok zit daar. Tessel, wat gaan jullie doen? Hallo. Gaat het recht boven alles... of moet je soms maar een beetje een oogje toeknijpen... Als dat nog meer bloedvergieten kan voorkomen, oftewel is het internationale strafhof in Den Haag een pijnlijke sta in de weg voor zinvolle stille diplomatie. Het antwoord op die prangende vraag zometeen in Villa VPRO. Eerst het nieuws gelezen door Ewout de Jong. Radio 1 Het NOS-journaal. Duitse onderzoekers hebben geen bewijs gevonden dat Tauge de bron is van de uitbraak van besmettingen met de EHEC-bacterie. Van de 40 monsters van kiemgroenten van een biologische kweker uit Noord-Duitsland zijn er nu 23 gecontroleerd en er is geen EHEC-bacterie gevonden. De overige monsters worden nog getest. Tot nu toe zijn komkommers, tomaten, sla en kiemgroenten al aangewezen als de bron van de EHEC-besmetting. Maar volgens de Duitse onderzoekers kan het nog lang duren voor de bron echt is gevonden.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 Ook 2 kilometer op de ring van Amsterdam, de A10... tussen IJmuiden en knooppunt Koenplein. En op de A20 van hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Terbrechtseplein, ook daar 2 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf bij u. Is het internationale strafhof in Den Haag... een luis in de pels van de zinvolle, stille diplomatie... Gaat recht altijd boven alles of moet je soms maar een beetje een oogje toeknijpen... als dat mogelijk nog meer bloedvergieten kan voorkomen? Daarover praat ik straks. En na vier uur het laatste nieuws over de klimopzaak. Dat is de grootste vastgoedfraude ooit hier in ons land. En ons panel Schuld en Boete over recht en grote en kleine criminaliteit. Praat en denk vooral met ons mee via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Demjanjuk, de kampbeul van Sobibor... werd vorige maand, beter later nooit, moeten we maar denken, veroordeeld. En Radko Mladic, verdacht van oorlogsmisdaden in Bosnië... zit in Scheveningen in de cel in afwachting van zijn proces. Er is veel aandacht, terecht, voor de berechting van oorlogsmisdadigers. Maar als slachtoffer van oorlogsmisdrijven... heb je maar heel beperkte mogelijkheden om gerechtigheid te krijgen. En daar moet verandering in komen, vindt een aantal Nederlandse mensenrechtenjuristen. Lisbeth Zegveld is een van hen. Goedemiddag, mevrouw Zegveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanuit Griekenland aan de telefoon. Ja. Um, u heeft het initiatief genomen om een foundation op te richten... voor juridische bijstand voor deze slachtoffers. Leg eens uit wat u precies wil. Dat klopt. Nou, Het is uh, wat u aangaf, dat er inderdaad veel aandacht is... voor berechting van de uh, misdadigers. Maar dat de slachtoffers vaak het uh, nakijken hebben... en die blijven vaak met helemaal niets over. Mm -hmm. Nabestaanden die zijn uh, omgebracht... Uh, bezittingen die zijn vernield, mensen die hebben moeten vluchten... en niets hebben mee kunnen nemen. En de vraag is, ja, waar, wat zijn hun rechten precies? En hebben ze enige, uh, enig, maken ze enige aanspraak op uh, genoegdoening... Ja. voor die rechten, compensatie, maar ook erkenning van allerlei misstanden. Oké, okay. nou, nou melden jullie bij de oprichting van die foundation... dat jullie voornamelijk zaken gaan uitzoeken... die een precedentwerking kunnen hebben. Noem eens ja. een voorbeeld, wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk, het aantal oorlogsslachtoffers is natuurlijk uh, ontelbaar. En uh, deze stichting heeft niet het uh, uh, in in inzicht dat ze al die slachtoffers zou kunnen gaan bedienen. Maar het idee is dat als je een paar zaken uh, op de agenda zet, dat daar het recht misschien ook uh, tot aanpassingen leidt. En een van de voorbeelden is bijvoorbeeld uh, schendingen van rechten door internationale organisaties. Denk aan de VN, mm -hmm. vredesoperaties, mm -hmm. NAVO-aanvallen met bombardementen. Maar zou het inderdaad zo makkelijk zijn dat één uiter... vaak zijn situaties juist in oorlogstijd natuurlijk helemaal niet te veranderen? gelijken met elkaar. Nee, maar bijvoorbeeld het probleem van het aansprakelijk stellen van een internationale organisatie... is wel een probleem dat je steeds tegenkomt. Mm -hmm. Een ander probleem is bijvoorbeeld de verjaring. Hè? Als je als oorlogsslachtoffer langer dan vijf jaar wacht, dan ben je te laat. Terwijl wij uh, Dinjanjoek, 66 uh, yeah. zes, jaar na datum, nog berechten. Cambodja doen we ook nog 30 jaar na datum. Mladic is natuurlijk ook al een hele tijd geleden. Maar die slachtoffers zijn te laat. Nou, het idee is, het is als je met zo'n zaak komt en dat heeft succes... dat dat ook de wetgever zal aanzetten tot nadenken over... Is dit wel, hè, zijn de regels wel Juist voor dit soort mensen. En u moet bedenken dat dit soort mensen op dit moment helemaal niet op de agenda staan. Nee. Dus het is uh, wel degelijk. Er is helemaal niets, zegt u. Er is helemaal niets. Nee, nee. nee. er is niet over nagedacht. Het zijn, slachtoffers zijn object van bescherming, mm -hmm. humanitair. Uh, maar ze, zijn geen, ze worden niet gezien als mensen met eigen rechten die ook een vordering kunnen indienen en die recht hebben op, uh, op rechtsverstel. Nou ja, precies. Maar dat vroeg ik me af. Leg het me eens praktisch uit. Er komt een, laten we aan nemen. Hè? Dat is natuurlijk een ja. voorbeeld dat hier in Nederland onmiddellijk aanspreekt. Een vrouw is daar bijvoorbeeld haar man en haar zonen verloren. Die klopt bij uw foundation aan. Ja. Je vraagt je af, wat voor gerechtigheid kunt u, kunt u haar geven? Nou. Waar ga je dan naar op zoek? Nou ja, kijk, het speelt nu heel concreet met de arrestatie van Mladic. Mm -hmm. Heel veel slachtoffers uh, zijn destijds door het Joegoslavië-tribunaal geïnformeerd. Als wij oorlogsmisdadigers uh, berechten, dan kunt u met het ons vonnis in de hand naar de nationale rechter toe gaan en daar uw genoegdoening claimen. Maar die mensen hebben helemaal geen geld om daar naartoe te gaan. Je weet helemaal niet hoe het ja, moet. Ja. Er zijn geen advocaten die het kunnen. Er is geen geld om het te doen. Het zijn hele lange procedures. Er is helemaal niet nagedacht over wat voor soort procedures... dan dat soort mensen zouden moeten hebben. En het juristische tribunaal die dan zegt... ja, er is een veroordeling en dan kunt u fijn verder. Ja, zo simpel is het helaas niet. Nou, we zijn nu concreet aan het kijken... om inderdaad naar die te zijn aanspraken te stellen... voor wat er in Srebrenica is gebeurd. Mm -hmm. Hij is nu binnen bereik. We weten nu waar hij zit. Uh, maar daar is om te beginnen bijvoorbeeld geld voor nodig. Juist. En daar is die de foundation dan ook voor? Dat jullie die mensen ja, ook, andere, ook financieel ja. steunen? Ja, Niet alleen ja. juridisch, ja. Uh, ja. Kan, kan, hoe gaat dat? Kan iedereen zich melden? Zou bijvoorbeeld een, een, een, een Afghaan of een Sri Lankese die, die, die, die zich <lacht> ineens bij u aan de deur meldt? Hoe moet ik het me voorstellen? Nou, ja, men kan zich melden. Advocaten kunnen zich melden, slachtoffers kunnen zich melden. En dan zal bekeken worden wat voor soort zaken... binnen het uh, mandaat en binnen de doelstelling van de stichting passen. Nogmaals, het zal nooit kunnen gaan om, uh, om duizenden slachtoffers. Nee, dat is de, dat de reden ben... waarom je natuurlijk naar jurisprudentie dan op zoek bent. Of althans naar president, ja. ja. Precies, die staat het voorbeeld. En anderen kunnen dan volgen, kunnen in de voetsporen treden van één zo'n zaak... en zeggen, kijk, daar is het ook gelukt. Hè? Uh, mm -hmm. Mag ik dan ook graag van hetzelfde profiteren? Maar mensen kunnen zich melden... en uh, het zal zich uh, gaandeweg moeten gaan uh, uh, ja, laten zien... welke zaken er op uh, de weg van de stichting komen. En het begint klein. Hè? Ik bedoel, het is allemaal nu net begonnen. Tuurlijk. Uh, en het begint en nu het net... hier in Nederland. En het is, denk ik, ook wel de hoop dat het zich dan wereldwijd gaat vertakken... zoals Artsen en de Grenzen de... ook gewoon uiteindelijk wereldwijd is geworden... Ja, de bestuursleden zijn uh, internationaal. Ik zit zelf niet in het bestuur. Ik heb er verder ook geen, uh, geen formele rol in. Ik heb het bedacht, omdat ik aan het blijven ondervind... hoe ernstig de situatie is voor oorlogsslachtoffers... na de oorlog. Men denkt vaak na de oorlog is het voorbij. Maar dan begint de zoektocht naar gerechtigheid voor velen pas. Ja. Dus het idee komt daarvan, ik zit er verder niet in. Maar de bestuursleden zijn uh, uh, mensen uit, uh, uh, ook uit andere landen. En het is uitdrukkelijk de bedoeling inderdaad om breder te kijken. Maar goed, je hebt wel een vorm van uh, een, een gerechtelijke procedure nodig. Hè? Ja. Dus de kans dat die rechtelijke procedure waar de stichtingen toch op vaak in, uh, in het westen zullen plaatsvinden... die kans is, uh, is wel aannemelijk. Goed. Liesbeth Zegveld, vanuit Griekenland. Advocaten, hartelijk bedankt. en Veel succes. Dank u wel. Tijd nu voor onze serie Wonderlijke, maar ware verhalen in één minuut. Pst, één minuut. Het was echt een uh, spoedhuwelijk wat ik in een paar uur tijd, en dat is een wonderwerk... dat ik dat heb kunnen regelen. Ik moest zes getuigen regelen. Als je in het ziekenhuis trouwt, moet je blijkbaar zes getuigen hebben. Dus die heb ik in een paar uur tijd kunnen optrommelen. En dat het, dat het gelukt is voor ons allebei. Hè? Dat het ondanks... Want ik voelde wel... Nou, ik besefte niet helemaal uh, dat hij dat al zo snel dood zou gaan. Maar achteraf denk ik dat ik het misschien toch wel gevoeld heb. Dat hij dus echt niet lang meer had. En ik weet dat één jonge arts ook tegen mij zei, uh, dit is echt uh, fout boel. En dat was voor mij, ze keek me daar ook zo bij aan. Het was een arts in opleiding, maar ik denk, oh, achteraf denk ik... hoe ze mij aankeek, wist ik dat ik het heel snel moest gaan regelen. ik denk, anders dan lukt het niet meer. Want ik had het eigenlijk altijd al gewild. Dus uh, al heel snel nadat ik hem had leren kennen. Dus ik vond het echt geweldig. En uh, ja, hij is om drie uur s'nachts gestorven. En ik denk dat we om uh, negen uur s'avonds getrouwd zijn ongeveer... U hoorde 1 minuut gemaakt door Katinka Beer. En surf voor meer minuten naar onze website vpro.nl slash 1 minuut.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 I'm supposed to. try to get you out, cause when a things work, I, oh, don't work out, oh no, you shut yourself up, let it all just stop. But that is not the way it works, that's not the way it works. To be loved as well De Belgische Cela Sue met Black Part Love. En meer van haar is te horen op luisterpaal.nl. Een rigide eis tot vervolging van bijvoorbeeld Gaddafi... frustreert lopende vredesonderhandelingen. Een tetterende jurist van het internationaal strafhof... is de schrik van elke diplomaat. Dat is een citaat uit een opiniestuk in NRC Next van deze morgen... van Joris van Wijk. Hartelijk welkom. Hij zit hier. Docent criminologie aan de Vrije Universiteit. En uh, u doet ook onderzoek naar gevluchte oorlogsmisdadigers. Klopt, het? Ja, klopt. Dat is een pittige uitspraak. Vraagt natuurlijk ook om weerwoord. Dat gaan we hopelijk ook zo meteen krijgen aan de telefoon van Mikael Vladimirov. Hij is nu nog in bespreking, maar als het goed is... mengt hij zich zo meteen in ons gesprek. Ja. Dat verwijt, laat ik het gemakshalve zo noemen. Een internationaal arrestatiebevel, zoals nu dus tegen Gaddafi. frustreert mogelijke vredesonderhandelingen. Leg dat eens uit. Wat bedoelt u precies? Nou ja, wat ik, wat ik bedoel is dat ik. Um, dat ik eigenlijk zie dat de afgelopen decennium. een hele hoop is gebeurd. op het gebied van internationaal strafrecht. Uh, er is een uh, internationaal strafhof gekomen, wat er voorheen nog niet was. Um, en dat strafhof heeft eigenlijk. een hele eigen machtspositie. Het kan uh, onderzoek uitvoeren naar. Uh, internationale misdrijven die gepleegd zijn. Um, en dat doet de aanklager, Ocampo, uh, met een eigen mandaat. Mm -hmm. en... Maar dat is niet een mandaat van hemzelf, dat wordt door heel veel uh, landen precies, gesteund. Precies, door he? heel veel landen gesteund. Maar wat ik eigenlijk zeg is dat je, je, hebt, je hebt juristen die, uh, die voor vervolging pleiten. Mm -hmm. um, en eigenlijk zie je dat die soms de diplomatie kunnen frustreren... Um, hoe ging dat vroeger? Vroeger gingen diplomaten, als er een oorlog bezig was, rond de tafel zitten. Eh, en proberen tot vrede te komen. Proberen te kijken of er een uitweg gevonden kon worden. Dat iemand ergens naartoe kon. Er is dus veel gebeurd. Daar is ook veel kritiek op gekomen. En daarom Wacht heb... even, want dat moet u even verduidelijken. Oh, dat iemand pardon. ergens naartoe kon, dan ja. zegt u: we gaan om de tafel zitten. We zorgen dat de boef een min of meer nette aftocht krijgt naar een land. waar een bevriende boef hem wel Precies, op wil nemen. Ja. En klaar ben je. En klaar ben je. Dat is wat we veel hebben en gezien. En dus ontloopt hij vervolging. Precies. En terecht is daar natuurlijk veel kritiek op gekomen. Want ja dan lopen die grote misdadigers weg. Terwijl is het argument altijd... als ik hier een fiets steel, moet ik wel terecht staan. Mm -hmm. um, die mogelijkheid is nu veel minder groot geworden... om die nette aftocht... of in ieder geval de aftocht uh, zo vorm te geven. Omdat er dus een aanklager is die openlijk oproept tot vervolging. En ik heb verwezen naar Gaddafi, ja. uh, waar Jacob Zuma, de president van Zuid-Afrika, Zuid uh, op bezoek ging om vredesonderhandelingen te voeren. En ik stel me dan voor hoe dat werkt. Hij gaat naar die tent van Gaddafi toe en hij zegt, uh, Moammar, uh, kunnen we niet tot onderhandelingen komen? Zou je niet eens weggaan? En wat zijn de opties die Gaddafi nog heeft op het moment dat de internationale gemeenschap met Ocampo, als aanklager van het Hof Voorop, zegt dat er eigenlijk maar één uitweg is voor Gaddafi. Dat is namelijk op naar Den Haag, op naar het strafhof. Mm -hmm. Dus u uh, zegt, dat als meneer bedoel, Zuma van Zuid-Afrika hem had gezegd... zou je niet eens opstappen en weet je wat, ga lekker naar je vriendje in Venezuela... en slijt daar lekker je dagen tot je een natuurlijke dood sterft... dan zou de kans groter zijn geweest, denkt u, dat Gaddafi zei... dat doe ik, zorg maar voor een vliegtuig en weg ben ik. Ik weet het niet, dat is, dat is de grote vraag. Mm -hmm. en, en we zullen dat heel moeilijk weten. En dat maakt de discussie natuurlijk ook heel erg moeilijk. Um, maar je ziet wel dat die optie er nu niet meer is... daar waar u er vroeger wel was... En wat, wat, wat het debat nog veel ingewikkelder maakt... is dat dezelfde internationale gemeenschap... en veel diplomaten tegen andere personen van het bewind van Gaddafi zeggen... komen jullie maar wel naar Europa. Mm -hmm. um, deserteer vooral, want dan valt het regime uiteen. Um, en er is bijvoorbeeld een bekend iemand... Is de, de, de, president van, of de minister van Buitenlandse Zaken, Moussa Koussa is zijn naam... die is naar Engeland gegaan, die is gedeserteerd. Dat is iemand met een hele hoop bloed aan zijn handen. En dat werd gevierd als een soort overwinning. Want het regime dreigt uiteen te vallen. U zegt, er wordt eigenlijk dus ook met twee maten geneten. Ja, ja, in feite wel. Mm -hmm. uh, en, het is interessant hoor, die moesakoezen. Want wat is er gebeurd? Hij is, is het nou... eigenlijk een soort idee, bedenk ik ineens... zou je ze bijna kunnen zien als een soort kroongetuigen? Ze zijn zelf ook boef, maar willen ineens meegaan werken met de goede ja, ja, kant. Het lijkt daar, het lijkt daar in, in, in wezen wel op, ja. En, en, daarom, en ook de kroongetuigen is natuurlijk een zwaar bediscussieerd onderwerp. Mm -hmm. Moeten we dat doen of niet? Uh, de vraag is of hij als kroongetuige... zal gaan optreden. Dan heb je er nog wat aan. Uh, wat je nu ziet gebeuren... is dat er personen aan het deserteren zijn. En eigenlijk... laat de internationale gemeenschap een beetje... in het midden wat daarmee gebeurt. Gaan ze vervolgd worden of niet? Moussa mm -hmm. Koussa, ik, ik wil even nog met hem door. Want ja, hij is dus... Hij wordt verdacht van de Lockerbie-aanslagen... Uh, als, als, als, als mededrein van de aanslagen in Engeland. Uh, tien jaar lang uh, hoofd van de geheime dienst in, uh, in Libië geweest. Dat is geen fijne jongen. Mm -hmm. Die is gedeserteerd, naar Engeland gegaan. En de Britten hebben hem daarna een conferentie in Qatar laten bezoeken... waar hij nog steeds zit. Dat is niet iemand die vervolgd is nee, op dit dus moment. Nee, dus dat is al dubbel. Maar zegt u, stel je nou voor dat er een internationaal arrestatiebevel... voor deze man... Uitgevaardigd zou zijn. Dan is de vraag dus: zou of hij ooit ja, gedeserteerd, zou hij zou zijn? Dan gedeserteerd zijn? En Of zou hij geen andere optie zien en bl blijven doorvechten? Dat is natuurlijk dat is het dilemma waar we voor staan. En het is gewoon een dilemma, want je. Ik wil even zeggen, waar vervolging. pleit u nou eigenlijk? Ja. Voor, pleit u ervoor dat je dus af en toe misschien het recht even moet laten voor wat het is? Om ja, meer bloedvergieten? Dat, dat zou kunnen. En ik pleit er ook voor dat je in ieder geval heel goed moet nadenken wanneer je oproept tot vervolging. Um, het moment waarop je dat niet ja, bedoelt dat, dat zou, Kijk, je zou kunnen bedenken van waarom nou nu oproepen tot vervolging... nu Gaddafi eigenlijk nog redelijk stevig in het zadel zit. Steviger dan we eigenlijk hadden verwacht. Mm -hmm. We hadden verwacht dat hij eerder zou vallen, denk ik. Um, op het moment dat je nu oproept tot vervolging en zegt... je hebt geen enkele kans meer... Uh, of no way out, alleen Den Haag, rest jou nog. Ja, wat zijn de opties voor Gaddafi op dat moment mm -hmm. nog? Maar wat zegt u dan? Uh, Wees dan maar een beetje vals diplomatiek... Nou, en zeg dat pas op het moment dat hij het land verlaat. Ja, of misschien moet je het helemaal niet zeggen. Kijk, dat is, dan ga ik nog een stap verder. <laughs> maar je, je, kijk, er zijn heel veel... Uh, in, in heel veel landen zie je dat er verschillende modaliteiten zijn... om met een verleden om te gaan... waarin veel mensenrechten schendingen hebben plaatsgevonden. Hoe, wat bedoelt u daarmee? Dat begrijp ik niet. Uh, nadat er... Na, na een periode van grote mensenrechten schendingen kan je vervolgen. Mm -hmm. Maar je kan ook waarheidscommissies instellen. Dat je kan, zo, ook, ja. je kan ook amnestie afkondigen. Mm -hmm. uh, je kunt combinaties maken, zoals in Zuid-Afrika is gedaan. Je noemt eigenlijk voorbeeld. alles als mogelijkheid... behalve de, dat wat nu net gebeurt en de internationale kan, strafhof. Ja, en, en je kan vervolging instellen. Maar je moet je daarbij de, de vraag constant stellen. En ik denk dat dat belangrijk is. Wat is de prijs die je betaalt als je oproept tot vervolging... Als die prijs is, en, het, en we weten niet goed of het zo is... Maar, maar u ik, constateert het min of meer. precies maakt dat zich het, zorgen. Ja, ik maak me zorgen dat Gaddafi... maar in de toekomst zullen we dit soort conflicten vaker zien... waarbij een aanklager zegt, er moet vervolgd worden... en het conflict duurt nog maar voort. Ik maak me er zorgen om dat mensen minder snel... tot vrede geneigd zijn te komen en door blijven vechten... Mm -hmm. omdat ze niet naar Den Haag willen. En een voorbeeld daarvan zou bijvoorbeeld... wat kan gelden is Joseph Kony. Dat is de... Um, de, leid, nee, de uh, Oeganda. Oeganda. Oeganda. Dat is de leider ja. van het, uh, het, het leger van de heer Precies. in Oeganda. Tientallen jaren, hele ernstige misdrijven gepleegd. Er staat een arrestatiebevel tegen hem uit. Vanuit het internationaal strafhof. In 2008 waren de verregaande vredesonderhandelingen met Kony. En op het laatst zei hij, ik doe het niet. Ik ga niet geen vrede sluiten. En zijn argument daarvan mm -hmm. is geweest... ja, wat heb ik te winnen? Ik kan alleen maar naar Den Haag. Maar meneer Van Wijk, het, het, het, het klinkt heel plausibel wat u zegt. Sterker, het zal waar zijn. Maar daarmee gijzelen zij eigenlijk het internationale recht. Eigenlijk ja. zegt u... Of zeggen zij, luister eens, als jullie ons geen uitweg meer bieden... dan blijven wij lekker moorden is, en doen toch ja. de dood meer neervallen. Dus hou, hou daar nou eens mee op, dan valt er met ons te praten. Je laat je gijzelen door ja, hen dan. Dat, dat, is ook, dat, is ook, dat, dat is het hele nare, want het zijn mensen met macht. En die macht, die hebben ze nou eenmaal. De andere kant is dat je zegt, we zijn heel principieel... en we laten ons niet gijzelen. Mm -hmm. En dan accepteer je dat er meer doden vallen... U pleit of niet de, de, voor dat laatste, voor nou, dat principieel zijn. Ja, dat is natuurlijk de, het, het vervelende van mij als, als wetenschapper. Mm -hmm. Maar ik zeg soms, van dat principiële, dat, dat, dat bekt heel lekker in zekere zin. Om mm -hmm. te zeggen, nee, er moet altijd vervolgd worden. Mensen moeten nooit wegkomen met hun misdrijven. Maar als, ja, als, je, als, als de prijs die je daarvoor betaalt, neemt Coni weer... is dat hij nog drie jaar lang door kan gaan met moorden... dan, dan dan is het op zijn minst een discussie waard of, of wij als internationale gemeenschap die prijs willen betalen voor onze principes. En het is niet voor niks dat wij in veel andere regio's die prijs niet hebben betaald. Neem Sudan. Mm -hmm. In Sudan is na 35 jaar uh, burgeroorlog een vrede getekend tussen Noord en Zuid. Dus ik heb het niet over Darfur hier, nee, maar nee, Noord, Noord en zuid Sudan. zuid Sudan ja. niet... wordt, -Zoed ja. wordt onafhankelijk. Na 30, ruim 30 jaar oorlog is er niemand vervolgd. Er is een de facto amnestie eigenlijk mm -hmm. afgekondigd. En je hoort heel weinig mensen daarover. Want eigenlijk zijn we natuurlijk heel blij dat er eindelijk vrede is. De puur principiële juridische benadering zou moeten zijn... in die dertig jaar zijn er zoveel oorlogsmisdrijven gepleegd. We weten wie verantwoordelijk is. Die gaan we nu oppakken. Mm -hmm. Maar het risico, dat weten we ook weer, als we dat gaan doen... is dat er een risico is dat er weer een nieuw conflict komt. Dus je zit constant met het dilemma. En ik denk dat je... Dat je ja, dat is de diplomaat uh, die daar het beste in is. Die dat soort afwegingen dan zal moeten maken. Van ja, soms welke prijs betalen, welke prijs betalen we niet. Laten we maar goed, de diplomaat heeft zijn wereld... en heeft zijn uh, uh, moet doen wat hij moet doen. En het recht moet doen wat het recht moet doen. Ja. Volgens meneer uh, ja. Vladimirov die nog steeds niet aan de telefoon is... ik denk, ben bang dat het niet gaat lukken... maar hij heeft ons wel al laten weten dat hij het absoluut niet met u eens is. Ja. Hij zegt inderdaad... Uh, er kan absoluut geen straffeloosheid zijn... alleen maar omwille van politiek of diplomatie. Straffeloosheid kan niet, nooit. En hij noemde het voorbeeld van Deten, de Deten-akkoorden... waarin ja. vrede op de Balkan tussen de, de, de, de, het oude Joegoslavië... Uh, toen... In uh, werd het Joegoslavië-tribunaal Er was sprake van dat dat opgericht zou gaan worden. En ook toen waren de diplomaten die zeiden je tijdens je die Dayton-akkoorden... Ja. Moet je dat nou wel doen? Zou je dat moeten doen? Want dat zou die akkoorden... Het zou, hè? Misschien willen ze dan niet tekenen. Uiteindelijk is het Dayton-akkoord er gewoon gekomen. En is ook gewoon het tribunaal doorgezet. Omdat iedereen toch zei, natuurlijk recht moet zijn, boven alles. Ja. Alleen, alleen, mijn argument is, recht is nog steeds niet boven alles. Nee, maar omdat kijk u dan zegt, niet, het recht geldt Soedan, niet voor iedereen. Kijk naar Afghanistan, kijk naar zoveel andere regio's. In Afghanistan zitten heel veel mensen in het parlement... waarvan we onbetwist weten dat ze allemaal oorlogsmisdrijven hebben gepleegd. Um, Goed, u, u, u schetst een dilemma. U heeft ja. daar voor, voor een deel zelf een, een antwoord bij. U kunt ja. daar niet te stellig in zijn, want nee, nee, u tendeert een beetje ja. naar... laat dan heel af en toe het recht... Even voor wat het is, als het veel meer bloedvergieten zou kunnen voorkomen. Uh, maar, maar wat ook interessant was, was dat je gaat kijken naar een gulden middenweg. Namelijk dus het tijdstip waarop je zo'n internationaal arrestatiebevel wereldkundig maakt. Ja, ik... je zou dus zeggen als ze dat nu, wat Gaddafi betreft. niet al gedaan hadden, maar hadden gewacht. Tot wanneer? Ja, dat is, dat is een hele goede vervolgvraag. Want. Dat zou, dat, dat zou pas kunnen op het moment dat de diplomaten zeggen... we hebben alles geprobeerd en nu, uh, nu is het goed geweest. En nu moeten, we, uh, hier, nu moeten we overgaan tot die vervolging. Dat strookt helemaal niet, laat ik uh, de rol van uh, meneer Vladimirov op me nemen... helemaal natuurlijk niet met het juridisch beginsel. Dat we zeggen, dat moet juist helemaal niet zo gepolitiseerd worden. Uh, je moet... Recht, recht moest zijn. <laughs> Zoals, hè? Maar goed, dus, nu zegt u dus eigenlijk, dan laten we het over aan de diplomaat. De diplomaat gaat aan tafel zitten met de boef, laten we het even zwart-wit doen. Die gaat met hem praten, en nog eens een keer, en nog eens eten. En denken, ik kom er wel, ik kom er wel, uiteindelijk kom je, uit. kom je er niet. En dan gaat de diplomaat bellen naar het internationale strafhof. En die, strafhof ja, en die, en die zegt, einde. nou, nu zijn we echt uitgepraat, doe nu maar. Dat is ja. een hele gekke Dat is een hele gekke, gekke Want, dat, kan, want dat, is, dat druist juist eigenlijk helemaal in tegen alles... wat het internationaal strafrecht moet zijn. Want dat moet juist inderdaad zeggen, het maakt niet uit hoe de context is. Er moet altijd uh, recht plaatsvinden maar ik zie gewoon in de praktijk dat het, dat het in heel veel contexten niet gebeurt. En dan is het heel erg vreemd dat we in de ene context zeggen: hier moet het wel. En in andere contexten zeggen: we, nou, houd nog maar stilletjes, we doen het niet. Als ik nog een voorbeeld mag geven. Ja, als dat, tijd dat kan ook net. Ik heb vrij veel onderzoek gedaan in Angola. In Angola is ook 30 jaar lang oorlog geweest. Daar is een vredesakkoord getekend. Daar zijn blanket amnesties gegeven. Dat betekent dat niemand vervolgd wordt. Mm -hmm. We weten nogmaals als internationale gemeenschap wie verantwoordelijk is. Wat de Verenigde Naties toen hebben gedaan, het was net voordat het Rome Statuut er was. Dus voordat het Internationaal Strafhof was erkend. De Verenigde Naties hebben toen gezegd. wij zijn tegen deze amnestie. En het, de tien jaar daarna heeft zowel Amnesty eh, of de Verenigde Naties, Amnesty ja. dus International, Human Rights Watch. Niemand heeft meer iets gezegd. Want eigenlijk zijn we best wel blij dat het na Op 30 jaar vrede is. Hm. En iedereen weet dat als we nu gaan oproepen in Angola tot vervolging van de grote mannen van toen dat die hele belangrijke olienatie, die ons nu voorziet van heel veel olie... mogelijk weer in conflict komt. En, er, en dat er veel slachtoffers vallen, want ik wil niet zo cynisch zijn... dat het alleen om olie draait. Nee, er maar, maar dat was wel het eerste meer. wat u zei. Nee, ja, nee maar nou ja, dus, het is nee, niet onbelangrijk. Uh, het is niet onbelangrijk. Nee, maar het laat zien dat, er, dat, er, dat de internationale gemeenschap... soms accepteert dat het een betere oplossing is. En ik zie nu dat met het internationaal strafhof wat er is gekomen, dat er een nieuwe partij is... en een nieuwe situatie waar we onze weg in moeten zoeken. Oké, okay, u heeft in elk wat begin gegeven van... lijkt mij een boeiende discussie. Heel hartelijk bedankt, Joris van Wijk. Hoofddocent Criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De villa maakt even plaats voor het nieuws. En wij zijn zometeen bij u terug met ons panel Schuld en Boete. Tot straks graag.